12 uur. Ember brandt ze met het NOS Journaal. Michel Barnier, die namens de Europese Unie... de onderhandelingen over de brexit heeft gevoerd... zegt dat de EU bereid is over een andere Brexit deal te praten. Tegelijkertijd benadrukt hij dat de Britten er niet op moeten rekenen... dat de EU zijn standpunt over de grens... tussen Noord-Ierland en Ierland verandert. De EU houdt vast aan de tijdelijke regeling... om te voorkomen dat er een harde grens komt... tussen de EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland. In verschillende steden houden advocaten vandaag stipteheidsacties. Ze protesteren tegen de plannen van het kabinet... om de gesubsidieerde rechtsbijstand ingrijpend te veranderen. Volgens de actievoerders dreigt er klassejustitie te ontstaan. Volgens de plannen wordt de gesubsidieerde advocaten afgeschaft... voor burgers die in de schulden zitten, van wie de uitkering is afgewezen... of van wie het huurcontract is ontbonden. De brancheorganisatie van nagelsalons pleit voor erkende diploma's en wettelijke regels voor het vak van nagelstylisten. Dat moet het voor klanten duidelijker maken welke nagelstudio deugt en welke niet. Uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat veel salons niet professioneel te werk gaan, waardoor klanten gezondheidsrisico's lopen. Op dit moment kan iedereen een nagelsalon beginnen, daar is geen diploma voor nodig. In Zimbabwe gaat de politie van deur tot deur op zoek naar de organisatoren van het grote protest in het land. Mensen demonstreren daar al dagen tegen de sterk gestegen brandstofprijzen. Vanochtend werd de activistische geestelijke Evan Mawarire thuis opgepakt. Hij had op Facebook gezegd vooral niet thuis te blijven, zoals de officiële vakbond juist graag wilde. Gisteren heeft de overheid het mobiele internet uit de lucht laten halen. Het weer, het is bewolkt en soms valt er wat lichte regen. Vanmiddag is het een graad of acht. Vanavond gaat het harder regenen en ook flink waaien. Morgen periode met zon, maar ook buien. Sommige met hagel, natte sneeuw of onweer. En het wordt dan vijf graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er zijn momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 januari, 12 uur eh, eroverheen even dan weer zo weer 5 over 12. Tjoen, We zijn er weer, zand voor het lust. Goedemiddag. Uh, goedemiddag allemaal, wat fijn dat u weer luistert. En goedemiddag Ruud, wat fijn dat je er weer bent. Ja, leuk hè? Ja! Ja, ja, ja, ja, ook ja, wel? Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Ik ben er weer. Nou, ja. ik was, was er maandag al hoor. Ja, dat is zo, maar toen heb ik je niet gezien. Nee, want ik was er niet. Nee. <laughs> Kom dan ook eens. Nou ja, oké. We gaan lekker beginnen. We gaan de Zandvoort lunch doen. Culturele uitzending vandaag. Met veel culturele agenda, punten en zo. Uit de regio. Want in Zandvoort de culturele dingen... dat hoort u anders altijd al vaak genoeg. Dus wij doen de regio vandaag. En we hebben drie in één. We hebben artiest in het licht. We hebben het regionieuws Kortom. Bommetje, bommetje. Maar we komen er wel uit, toch? Jawel. Nou, zullen we maar beginnen met jou drie in één dan? Uh, zullen we dat doen? Ja, doe maar. Ja, ik heb een paar hele leuke jongens meegenomen. Ach, dat ja. zal ja. niet. Ja, nou. Uit het buitenland nog wel. Uit het wel. buitenland nog ja. wel. Ja. Ah, ja. Hebben ze ah, wel uh, asielaanvraag? Ja. Uh, nee, want ze wel, uh... gaan weer terug. Oh, ze gaan weer terug. Ja, oh, okay. ja, ja. Nee, dan ze dan komen is... even om te zingen en te spelen. En dan oh, gaan dan gaan ze weer. weer. Oh, okay. Ja, ja, ja. ja. ja, nou, ja, ja. ja. dat is mooi. Ja, nou, zal ik ze erin gooien? Gooi ze er maar in. Here is America. Three in een in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 Drie in één in 1 You know I need you. Yes, I'll start it all again. You know I need you. I need you. I need you. Like the flower needs the rain. You know I need you. Yes, I'll. Start Nou, dat was mooie muziek. Toch wel, hè? Ja, uh, vond je het wat? Ja, natuurlijk. ik ja? nou, le nou, le een uh, leuk verhaal. Yeah. Uh, uh, uh, ja, nou ja, Amerika. Uh, ja, stil nou maar. Yeah. Uh, de band werd <laughs> in 1970 opgericht in Engeland. En uh, dat is waar de leden, de uh, zoons van Amerikaanse legerofficieren. Toen woonde en het titeloze debuutalbum uit 1971 was in de Verenigde Staten meteen een uh, groot succes. Ja, en ja. de singles I Need You, A Horse With No Name en uh, Sandman werden internationaal grote hits. Daarna verhuisden de leden terug naar de Verenigde Staten uh, waar het tweede album uh, Homecoming werd opgenomen. Met daarop de hit Ventura Highway. 1977 verliet Dan Peek de band om zich op zijn solo-carrière in de gospelmuziek te richten. Meneer Beckley en meneer Bunnell gingen verder als duo. En na het vertrek van Peek had de duo nog een kort commercieel succes in 1982 met de hit You Can Do Magic. En uh, ze, speelde, ze speelde dat jaar ook op de soundtrack van de tekenfilm The Last Unicorn. En in 2011 uh, verleed, overleed Danny Piek. Dus ze kunnen niet meer in de originele samenstelling bij elkaar komen. En hoe heette de liedjes? Want uh, ik, ik ken er twee van. I need you and horse with no name. Die daar weet ik de titel niet van. Weet Sister, je wel? Sister Longhair. Zo. Was dat. Dat was het eerste liedje. Uh, sorry. Sister Coldenhair. Sister okay. Longhair. Sister Coldenhair. Oké. Okay. Ja. Hè? Hoort u wat hij zegt? Nee, hè? Tuurlijk niet. Ik zat niet bij de microfoon. Oh, zat je niet bij de microfoon? Aha! Artiest in het licht. Sadie. In het licht. De dame heet officieel uh, Helen Follesade Adu. En uh, zij is geboren in uh, Ibadan, dat ligt in uh, Nigeria. En dat is gebeurd op 16 uh, januari 1959. De dame is dus uh, 60 geworden vandaag. Nou, je bent waardige leeftijd, toch? Uh, kortweg wordt zij Sade genoemd. En uh, dat is de zangeres van de gelijknamige Britse band... De kern van Sade, oh, het spreekt uit uh, als uh, Sade. Oh, ik zei het dus weer verkeerd, ik moet Sade zeggen. Nou, doe ik dat toch? Zeer meegaand soms. Uh, bestaat verder uit uh, bassist Paul Spencer, uh, Denman, uh, toetsenist Andrew Hale. en verder nog gitarist, saxofonist Stuart Matthew Mann. Nou, en de band is al een aardig tijdje onderweg. Uh, en uh, grote hit die u hoorde, was natuurlijk uh, Smooth Operator. En daarna hoorde u ook nog een keer het nogal lange Ordinary Love. Nou ja, onze klok is onvermiddellijk. Wat sta je nou weer te doen? Word weer gefotografeerd. Hey, daar, daar moet je tegenwoordig toestemming van hebben. Mag ik een foto... <laughs> daar moet je toestemming voor hebben, hoor, tegenwoordig. Dat, dat kan niet zo, maar privacywet en zo. Je, je hoofd zit achter de microfoon. Post. Oh, dat is zo. Ja, dan zien ze het verschil niet. Ja. <laughs> Goed, wij nou gaan we ons bezighouden met het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Met Dolly Tempierik. Ja, ja, mensen, we beginnen met een uh, berichtje uit Haarlem. Want bij een verkeersongeval in Haarlem zijn uh, gistermiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen en een vrouw raakte daarbij licht gewond. Het ongeval gebeurde rond twee uur in de middag op de Leidse Vaart in Haarlem. De vrouw die licht gewond raakte bij het ongeluk is opgevangen door ambulancepersoneel en ter plaatse behandeld. En door het ongeval was de Leidse vaart deels afgesloten voor verkeer. De politie heeft het verkeer in de straat tijdelijk geregeld. Gistermorgen heeft de politie in samenwerking met de handhavers van de gemeente Heemstede... een fietsverlichtingcontrole gehouden op de Langhorstlaan en Bronsteeweg de Heemstede. En daarbij zijn in totaal 17 bekeuringen uitgeschreven. Nou, en zal u denken, wat een nieuws. Nou, het nieuws zit hem hierin. Dat alle overtreders een uh, nieuw verlichtingssetje hebben gekregen... zodat ze hun weg veilig konden vervolgen... Kijk, die bekeuring moet dus, het is wel een dure verlichtingsetje voor ze geworden... want die bekeuring zal ook niet mal zijn. Maar goed, wel een mooie actie eraan vastgeplakt dus door de politie. Um, dan even een berichtje vanuit de gemeente. Want woensdag 23 januari 2019... is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden om mee te denken over een kleine speelvoorziening... tussen de Leijsterstraat en de Brede Rode Straat. Een aantal bewoners van de Leijsterstraat heeft een initiatief bij de gemeente Zandvoort ingediend. Zij willen graag een kleine speelvoorziening... voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar. De betreffende locatie is ver ver ver verouderd en erg aan vernieuwing toe. De bijeenkomst is woensdag 23 januari van 4 tot 6 in de aula van kindercentrum Ducky Duck aan de Louis Davids Carré 1. Kinderen zijn van harte welkom aangezien zij uiteindelijk de gebruikers van de speelvoorziening gaan zijn. Omwonenden hebben deze week een brief hierover van de gemeente ontvangen. U kunt ook een reactie achterlaten en dat kan via www.zandvoort.nl slash lijsterstraat. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de inloopbijeenkomst te komen. En dat kan, die reactie kunt u uit achterlaten tot uiterlijk 25 januari 2019. Dan een laatste berichtje over Zandvoort en dat gaat over poep. Gaat het niet over leeuwenpoep, hertenpoep, hondenpoep, kattenpoep... dan gaat het nu ineens over paardenpoep. Uh, een verplichting tot het opruimen van paardenpoep... komt er niet in Zandvoort. Gemeentelijke handhavers zullen ruiters wel aanspreken op hun gedrag... als ze de uitwerpselen laten liggen. Dat laat burgemeester Niek Meijer van Zandvoort weten... in een schrijven aan de gemeenteraad. Naar aanleiding van een oproep van een inwoner van de badplaats... is vorig jaar even overwogen om een opruimplucht op te nemen... in de algemene plaatselijke verordening. Besloten is om daarvan af te zien en daarentegen gesprekken aan te gaan... met manegehouders in de omgeving. En dat is inmiddels gebeurd. Tot zover het regionale nieuws. Die burgemeester is bekend met poep, hè, tegenwoordig. Wat zeg je? Die burgemeester is bekend met poep. Ja, shit zo hier is het wordt. Ja, die liep met levenpoep te, te smijten heb ik me Ja, hoor. zeker, zeker, ja, ja, Daarom zei ik, hè, we zitten niet over levenpoep, hondenpoep, dan is het wel weer. Oh, man, man, man, man. Altijd stront en ik net weer zo. Ja, ja, ja. Het loopt altijd uit op stront. <laughs> Al is het praatje nog zo rond, hè? Drie ja. FM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 De wind waait uit het zuidwesten en is uh, krachtig tot hard aan zee. Windkracht 4 tot 7 en de temperatuur stijgt naar 8 graden. Vanavond is het bewolkt en regenachtig en komende nacht wordt het droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar 3 graden. Morgen draait het om enkele buien en vanwege een koude wordende bovenlucht is er bij die buien ook kans op hagel en smeltende sneeuw. De wind wordt noordwest en is uh, krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of zes. En uh, in flinke buien is het toch wel enkele graden kouder, hoor. Dus uh, hou er rekening mee, kleed u goed aan als u naar buiten gaat. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Precies niet, zo gaan we in blote kontenstraat lopen hoor. Nee, maar goed, dat, het, uh, dat het ineens als er een buitje komt... kan het ineens een paar graden kouder worden. Oh. Dat is zo bedoel ik dat, hè? Wasn't not Monday afternoon I got nothing to do Won't you let me sit here my friend And share some words with you My feet are on the ground Clouds. and you got me wondering what it is you're thinking about can we have a conversation can we have a heart-to-heart old-school communication less than two feet apart Can we have a real connection? I look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Share yeah, your thoughts with me My back is feeling easy My thoughts are coming Have a heart-to-heart Old-school communication Less than two feet apart And Can we have a real connection Look each other in the eye So nice to meet you Hello, how are you? Goodbye Goodbye op één oor doen. Ja, dat, dat gaat niet, hè? Ja, ja. Oh, wel, oh, wel. Dat maar gaat wel, wel. Eigenlijk... Ja, ja, alles kan, ja, ja. als je maar wil. Hé, hey, uh, lekker, hè? Alleen. Oh, je bent een, uh, een ding kwijt. Ja, die, nou, dat zet ik er ja. zo weer aan. Oké. Okay. geen probleem. Okay. Ja. Maar ja, daar had ik nu even geen tijd voor. Nee, ik zit niet hm. maar met een half oor te luisteren. Ja, ik zit ja, met een half maar oor <laughs> Oké, okay, maar ja. dat is alleen klaar. Ja. ja, Len, was dit jaar ja, lekker? Mooi, Sunday ja. Afternoon. Ik vind ja. het een heerlijk nummer. En Geweldig. die tekst, ik vind die tekst zo goed. Ik vind het zo goed, want het is zo waar wat hij zingt. Oh ja. Tuurlijk. Oh. Ja, ja, ja, heb je, je ze, dat meegemaakt? Oh god, Samme, sorry. He, heb jij dat meegemaakt? Nou, heb je meegemaakt? Dat oh. maken we toch allemaal mee? Okay. Dat, dat die samenleving helemaal verdigitaliseert en dat we amper nog eens een keer tegen elkaar zeggen, laten we ergens een kopje koffie gezellig samen drinken. Hey, zullen we een, keer een bakje doen? Nou, ik heb ik, ik je daar wel even over. Ah. <lacht> <lacht> Het is niet nog wel over. Nou, oké, okay, nee. we gaan lekker verder. Ja, Volop, ja, ja. ja. me ja. maar even lekker een muziekje. Hé, toch? Vier je mijn stem zo erg dan? Nee hoor, wat oh. voor mee. <lacht> Zijn de Four Seasons dromen. Silverstar. Season. Met natuurlijk Frankie Valley. En. Uh... Ja, we hebben breaking news, dames en heren. Hoe snel kan een radiostation zijn? Nou, we hebben dus echt breaking news voor u. Dolly, vertel. Ja, houd u vast. Want uh, dit is echt uh, schokkend nieuws, denk ik, voor Zandvoort. En, uh, ja, Sandvoort zal nu definitief een andere koers ja, gevaren. dat is ook misschien een beetje overdreven... maar wel anders gekleurd zijn. Uh, vandaag heeft burgemeester Niek Meijer uh, bekendgemaakt... dat hij een nieuwe termijn als burgemeester van Zandvoort niet ambieert. En dit betekent dat er in september een einde komt... aan twaalf jaar burgemeester Niek Meijer als eerste burger van Zandvoort. Uh, burgemeester Meijer kwam in 2007... als opvolger van uh, burgemeester Rob van der Heijden... En hij was daarvoor interim burgemeester van Ouder Amstel... nadat nou zijn vorige gemeente Wochnum door een gemeentelijke herindeling ophield te bestaan. En daar was hij twee jaar burgervader... totdat de gemeente Wochnum opging in de gemeente Medenblik. Ja, in Zandvoort heeft hij in de loop der jaren... heel veel persoonlijke contacten gelegd met de bewoners. En ook zijn vrouw Janni raakte hier snel ingeburgerd. Het is nog niet bekend waar uh, burgemeester Meijer naartoe gaat... en of hij überhaupt nog wel burgemeester wil blijven. Uh, er is een brief, wil je dat ik die voorlees, Ruud? De brief ja, maar van maar de burgemeester? Maar, maar, maar, maar, maar, maar. Goed. De burgemeester heeft geschreven... Beste inwoners van Zandvoort en Bentveld. Zandvoort is een gemeente met een dorpskarakter... waar men elkaar kent en voor elkaar klaarstaat met veel vrijwilligers die zich inzetten... voor talloze projecten, evenementen en organisaties. Met ondernemers die, gelukkig steeds vaker... de handen ineens slaan en elkaar versterken. Dat geeft mij een warm gevoel, de burgemeester dus. Hè? Tegelijkertijd is het een gemeente met grootstedelijke opgaven... ruim 5 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland... het circuit, de natuur en het kilometerslange strand en internationale bekendheid. Die combinatie is Zandvoort en dat geeft mij energie. Het is daarom een voorrecht om uw burgemeester te mogen zijn. Er is geen gemeente als Zandvoort. Een hechte gemeenschap met initiatiefrijke, betrokken inwoners... en ondernemers met het hart op de tong. Een gemeente waarin iedereen wil meepraten en bij voorkeur mee beslissen. Dat geeft de gemeente kleur. Voor mij is 2019 een bijzonder jaar... omdat ik voor de vraag sta of ik mij in september beschikbaar stel voor een derde termijn. Een herbenoeming mag nooit een vanzelfsprekendheid zijn... en vraagt om overdenking. Kan ik er opnieuw zes jaar vol voor gaan? De afgelopen periode heb ik intensief over deze vraag nagedacht... en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik daar niet volmondig ja op kan zeggen. Daarom heb ik besloten dat het in september na twaalf jaar voldoende is geweest. Het is tijd voor een nieuwe burgemeester die het roer van mij overneemt. Een burgemeester die met frisse energie met de uitdagingen die op ons afkomen, aan de slag gaat... en zijn of haar tanden wil zetten... in de bijzondere bestuurscultuur van Zandvoort. Tijdens mijn twee bestuursperiodes zijn veel zaken opgepakt. De krenten in de pap, ofwel parels zoals wij in Zandvoort zeggen... waren voor mij de toekomstvisie. Werken aan participatie en vernieuwing, bestuurlijke integriteit de aanpak van horecaoverlast, de blik naar buiten en de metropoolregio. Daar zijn flinke bestuurlijke stappen gezet... en ik ben blij dat ik hieraan een bijdrage heb kunnen leveren. De grootste voldoening gaf het mij echter om het gemeentebestuur... zichtbaar, transparant en toegankelijk te laten zijn voor de samenleving. Voor u dus. Dat kan alleen door een persoonlijke burgemeester te zijn... Ik geniet van de contacten met u en de ondernemers... en door in gesprek te blijven weet ik wat er leeft in Zandvoort en Bentveld. Daarom neem ik deze beslissing. Ondanks dat er ook moeilijke tijden zijn geweest met pijn in het hart. Als ik terugkijk op mijn burgemeestersjaren in Zandvoort... overheerst een gevoel van tevredenheid en dankbaarheid. Janni en ik zijn van deze plek gaan houden. Misschien wel iets te veel... Zelfs voor een burgervader. Wij hebben ons vanaf het begin welkom gevoeld... en prijzen ons gelukkig in Zandvoort. Gelukkig heb ik nog even de tijd om me voor te bereiden op het afscheid. De komende drie kwart jaar ben ik nog gewoon uw burgemeester. Ondertekend, hartelijke groet, Nick Meijer. We zijn okay. er even stil van. Ja, we zijn er even stil van. Ja. ja. ja. Dat... Uh... Dat is wel uh, de bedoeling natuurlijk. Fantastisch, mooie brief. En uh, uh, het zal moeilijk worden om een dergelijke goede burgemeester weer te vinden. Nou, zeker. Ik zie hem trouwens nog Polonaise lopen door de studio hier. Ja, geweldig hè. Ja, geweldig was dat. Grab the dress before you holler. That wine is a mess. Drink wine, rodeo land. Drinking wine, rodeo Drinking wine, rodeo that bottle of me. there. kitchen was drinking gin, pulling the whiskers on his chin. He heard about the wine, said it ain't no sin. He grabbed grandma, said let's try it again. Drinking wine, party on it. Drinking wine. Drink that mess. Drink it. Drink that stuff. Oh, boy, boy, look out there. Look out there. You're going to kill some. Drunk, I want to go back home, see my wife, and I'm all alone, sitting at home, and I'm sick of my wine, craving and drum, and having a good time. Drinking wine for the order, drinking wine for the order, drinking wine for the order, fast that bottle of me, yeah, let's go home, boy, it's wine, wine, in the morning. Drinking Wines Polioli en dat was uh, champion Jack Dupree, een oude bluesknakker die uh, ook wel eens met, uh, <coughs> vooral in Engeland, uh, met uh, ik geloof met, met de Stones of zo wel eens wel het gedaan heeft. Oké, okay, Drinking Wine, nou dat gaan we doen op het afscheid van, uh, van Niek Meijer, denk ik, toch? Ja, zeker? Ja, ja, ja. ja. ja dat zal nog wel even duren. dat uh, September, hè? September. september. Ja, ja. Ja, ja, nou, er zal nog wel een receptie komen, denk ik. Een afscheidsreceptie. Af ja. ja. Oké. Okay. Potverdikkie. Nou, Potverdikkie. Wordt onzekere tijden staan ons weer te wachten. Ach, wel, nee. Kom, nou, wel. je Kom. moet maar afwachten wie de nieuwe burgervader of moeder gaat worden. Nou, dan zouden wij toch doen met z'n tweeën? Oh, een duo baan Ja, wij, wij zouden met z'n tweeën doen. Zij die Jij... blijven? We gaan een poll gaan we maken of Zandvoorters <laughs> blij zijn... Met het duo Jansen-Ten Pierik uh, als burgerouders. Ja, ja. Er uh, zijn burgerouders. burgerouders. Jij, jij, jij s'nachts en ik overdag, hè, want ik moet s'nachts slapen. Jij bent de nachtburgemeester. Nee, jij. nee ik. Oh, ik de nachtburgemeester. Jij bent de nachtburgemeester. Kijk, het wordt steeds leuker die baan. Oh. <laughs> jij bent de nachtburgemeester, doe ik de dag wel. Dat is goed. Dat, okay. uh, dat is een deal. Ik denk okay. dat de mensen ervoor gaan. Kies ja. voor ons. Kies ja. voor ons. Ja. <laughs> Moeten we wel eens solliciteren hoor. Oh. oh, schrijf jij maar even gauw een briefie. Ja, oké. Okay. We komen eraan, schrijf maar. Ja. Ja. Dit zijn de carpenters. Top, Top of, of the, the world, world is Antwoord. Ja. <laughs> Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I say. To dream.